11 uur, Marielle Hageman met het NOS Journaal. Britse veiligheidsdiensten hebben bij twee conferenties van de G20, de top van rijke landen, buitenlandse politici en functionarissen afgeluisterd. Dat meldt Guardian op basis van documenten die de krant heeft ingezien. De onthulling komt aan de vooravond van een G8-top in Noord-Ierland. De documenten komen van klokkenluider Edward Snowden. Van politici uit verschillende landen werden computers gehackt... en telefoongesprekken afgeluisterd, waaronder delegaties uit Zuid-Afrika en Turkije. Nederland was ook vertegenwoordigd, maar wordt in de stukken die The Guardian heeft ingezien niet genoemd. De Turkse premier Erdogan heeft in een speech voor zijn aanhangers... uitgehaald naar zijn vijanden en ook naar de internationale pers. Honderdduizenden aanhangers van Erdogans AK-partij waren bijeen in een buitenwijk van Istanbul. Erdogan zei dat de buitenlandse media niet het echte Turkije laten zien. Hij noemde de betogers van het Taksimplein tuig- en plunderaars. De twee grootste vakbonden van Turkije hebben voor morgen een grote staking aangekondigd als protest tegen het geweld van de politie. PvdA-Kamerlid Östürk heeft zijn uitlatingen over het politiegeweld in Turkije genuanceerd. De PVDA zei eerder vandaag dat het geweld van de Turkse politie tegen betogers wel meevalt en dat ook in andere landen wel eens hard wordt ingegrepen. Hij herinnerde onder meer aan het geweld bij de inhuldiging van koningin Beatrix in 1980. Via Twitter laat Esturk nu weten dat hij elke vorm van buitensporig geweld tegen vreedzame demonstranten afkeurt. In de Syrische hoofdstad Damaskus is een grote explosie geweest bij een militair vliegveld. Volgens de Staatstelevisie was het vliegveld doelwit van terroristen. Het vliegveld is van groot belang voor het regeringsleger. De bevoorrading van het leger verloopt voor een groot deel via het vliegveld. Ouders die een conflict hebben met de school van hun kind stappen steeds vaker naar de rechter, zegt verzekeraar Achmea. Volgens de grootste rechtsbijstandsverzekeraar is het aantal onderwijszaken in twee jaar tijd met ruim 40 procent gestegen. De conflicten gaan over een schooladvies, een schorsing of over het gedrag van hun kind. Duitsland trekt 100 miljoen euro uit om het internetverkeer beter in de gaten te kunnen houden. Met het geld gaat de geheime dienst BND nieuwe medewerkers aantrekken, meldt het blad Der Spiegel. De BND zou nu zo'n 5% van al het internet- en telefoonverkeer van Duitsland naar het buitenland monitoren. Met het extra geld moet dat percentage geleidelijk worden verhoogd tot 20. In Zoetermeer is een man het Curaçao aangehouden die in verband wordt gebracht met een recente moord op Curaçao. Het Openbaar Ministerie wil niet zeggen of het gaat om de moord op politicus Helmin Wiels. De man is aangehouden op verzoek van het OM op Curaçao. Hij is vanmiddag voorgeleid bij de rechtbank in Rotterdam en wordt zo snel mogelijk overgebracht naar het eiland. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog, morgen eerst zon, later op de dag neemt de bewolking toe en is een kans op regen. Het wordt 21 graden in het noorden en 28 in het zuiden. Woensdag kan de temperatuur zelfs oplopen tot 35 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie op de A16 Breda richting Rotterdam staat tussen knooppunt Zonzeel en de randweg Dordrecht een file van 3 kilometer door wegwerkzaamheden. Dit was de verkeersinformatie. Bent u lid van de ANWB? Dan krijgt u nu, alleen bij Kaarglas bij een sterreparatie of ruitvervanging een fles ruitreiniger Gratis. Een microvezeldoek? Gratis. En we vullen uw ruitvloeistof bij. Gratis. Fijne vakantie.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit John Jansen van Gaal. Het was vaderdag, ik kreeg een kaart, ik zou hem u graag laten zien. Maar helaas is de webcam kaduuk. Enfin, er staat op, liefst van Dikkie Dik. En dan twee poesjes, de staarten verstrengeld, met de rug naar je toe. En op de achterkant groetjes van Kim en Tess... Lieve opa, krijg je vandaag ontbijt op bed? Of is er ook een opa-dag? Goedenavond, welkom bij Met het oog op morgen... dat de wereld rondpiet naar nieuws en trends. Ook waar u die niet vermoedt. Zoals omtrent het Panama-kanaal. Want dat doorsnijdt het Amerikaans continent al bijna een eeuw. En dat zou nog lang zo kunnen blijven... Waar het niet dat er nu een nieuw kanaal komt en wel dwars door Nicaragua? Waarom? Waarvoor? Waartoe? U hoort de ins en outs. En kermiskoersen, weet u wat dat zijn? Rondje om de kerk, maar dan op de fiets. Vooral in Vlaanderen. Zijn ze er nog? En waarom? Straks misschien niet meer. Schrijver Mark de Bruin en oud kermiscoureur Koen de Koker vertellen. En natuurlijk praten we over Turkije natuurlijk met correspondent Bram Vermeulen, maar ook... Met Joost Lagendijk, nu Nederlands columnist in Turkije. Plus al die harleys die de paus zegende... en de diefstal die Poetin gepleegd zou hebben. Mij dunkt genoeg te vaapstukken. Eerste kranten vanmorgen vroeg, nu het nieuws van heden. Zondag 16 juni. Met veel geweld liet de Turkse premier Erdogan... gisteravond het Taksimplein leegvegen. Opnieuw. En opnieuw zijn de demonstranten niet van plan zich gewonnen te geven. We begonnen naar Taksim Square om daar back te because Want there is het symbol van uh, the, the castle van de Occupy. Sterker, de rellen sloegen over naar andere delen van de stad. Istanbul en Ankara waren de hele dag het toneel van gevechten met de politie. Ondertussen hield Erdogan een speech voor honderdduizenden aanhangers, waarin hij fel uithaalde naar de demonstranten. Hij noemde hen tuig en plunderaars. Maar allereerst zei hij dat hij Istanbul met respect en liefde tegemoet treedt. Aziz Istanbul, Istanbul, seni sevgiyle selamlıyorum, seni saygıyle selamlıyorum. Maar de felle retoriek en het gewelddadig optreden van de politie lijken slechts olie op het vuur te gooien. We are not fighting any cops, any military or any government. We are just the, this violence. De nieuwe president van Iran, Rouhani, heeft zijn eerste televisietoespraak gehouden. Hij zei dat de gematigden hebben gewonnen van de conservatieve hardliners. Door zijn overwinning waait een wind van hoop door Iran en hoop op verandering. face Iran in community. Ook de plaatselijke moskee van Almere wil verandering bewerkstelligen. Een andere manier om naar moslims te kijken. Ze organiseerden daartoe een zaalvoetbaltoernooi. En dat gaat er anders aan toe dan bij niet-moslims merk de verslaggever van Omroep Flevoland. taal is de voortaal en dan komen andere talen erbij. Maar soms een beetje vloeken, dat mag best misschien wel in de moedertaal. Eigenlijk vloeken mag niet in de islam. Dus wij zijn moskee en wij prefereren dat er niet gevloekt wordt. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Ja, en Freddy van Tijn hier naast me heeft de kranten van morgen vroeg eh, al doorgenomen, er een overzicht van samengesteld. Gaan we samen voorlezen, zij begint. Witwaspraktijken beroven staten van aanzienlijke inkomsten en daarmee ook van de mogelijkheid te zorgen voor fatsoenlijke collectieve voorzieningen. Nederland doet daar te weinig tegen, stelt de adviesraad internationale vraagstukken in een rapport dat morgen verschijnt. Er moet veel meer worden samengewerkt met andere landen en Nederland moet streven naar de oprichting van een Europees openbaar ministerie. Trouw sprak met oud-minister Joris Voorhoeven, voorzitter van de commissie die het advies heeft voorbereid. Hij denkt dat zo'n Europees OM de vervolging van internationale misdrijven versterkt. En hij sluit niet uit dat op termijn zo'n Europees OM ook zelfstandig onderzoeken kan starten in Nederland. En ook premier Cameron laat zich uit over belastingontduiking. Hij vindt dat elk land een register moet aanleggen van degene die achter daar gevestigde vennootschappen of brievenbusfirma's zitten... De Volkskrant schrijft dat dat de inzet is... van de Britse minister-president voor de top van de G8. Belastingontwijking staat hoog op de agenda van die top. Elk land moet een actieplan opstellen... zodat belastingautoriteiten een loket krijgen... waar ze kunnen aankloppen om corruptie en belastingontwijking vast te stellen... zei Cameron gisteren in een toespraak. Nog een rapport met een advies aan de overheid in Trouw. Het planbureau voor de leefomgeving hekelt in een rapport... De korte termijnvisie van de afgelopen kabinetten wat betreft het milieu. Het planbureau is een belangrijk adviesorgaan voor het kabinet. En morgen verschijnt wissels omzetten. Daarin wordt onder meer gepleit voor een speciaal fonds gevuld met aardgasbaten... waarmee fors moet worden geïnvesteerd in milieubesparende techniek. Alleen dan kan volgens het planbureau voor de leefomgeving... de enorme achterstand worden ingelopen die het bedrijfsleven heeft op de omliggende landen. De Britse premier Cameron heeft ook beloofd dat hij de roof van grond in ontwikkelingslanden op de G8-top aan de orde zal stellen. De Volkskrant schrijft dat Oxfam Novib de G8-landen oproept om de aankoop van grond in ontwikkelingsgebieden strenger te reguleren. De ontwikkelingsorganisatie stelt dat er sinds 2000 door bedrijven uit G8-landen in totaal een gebied is geroofd groot genoeg om 96 miljoen mensen van te voeden. Minister Plasterk wil dat een buschauffeur die wordt bedreigd... onmiddellijk zijn bus stilzet en de politie waarschuwt. En ook, als hij dat niet doet, moet de werkgever hem daarop aanspreken. Trek één lijn met je collega's, is Plasterks boodschap. In een interview in Trouw zegt minister Plasterk... hoe hij paal en perk wil stellen aan agressie en geweld... in werksituaties en het openbaar bestuur. In het interview zegt Plasterk dat hij denkt... dat die agressie begint bij de opvoeding... Ouders die langs het voetbalveld tekeer gaan tegen de scheidsrechter... bijna vaak ook een ouder die zijn vrije zaterdag opoffert... om kinderen plezier te laten hebben. Kinderen zien dat en vijf jaar later gedragen ze zich net zo... als hun ouders langs de lijn. En deurwaarders tot slot, hebben extreem veel moeite om schulden te innen... schrijven de bladen die zijn aangesloten bij de persdienst. Ruim de helft van de dossiers van gerechtsdeurwaarders wordt gesloten... zonder dat het lukt verhaal te halen bij wanbetalers blijkt uit een steekproef van de Erasmus Universiteit... in opdracht van het ministerie van Justitie. Volgens de beroepsorganisatie van geregisteurwaarders... komt dat door de crisis. De meeste van betalers kunnen hun zorgpremie niet betalen. En de volgende post die vaak niet meer kan worden betaald... is de telefoonrekening. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Bob. Onlangs hier nog in de studio, dit weekend op Pinkpop... U hoorde een live-opname van You Don't Have to Stay. En ja, de demonstranten op het Taksimplein in Istanbul vochten afgelopen nacht een ware veldslag uit met de oproerpolitie. En vanavond hield president Erdogan zijn eigen betoging. Honderdduizenden aanhangers. Eerst nu naar onze correspondent uh, Bram Vermeulen. Goedenavond. Ben je alweer thuis geraakt? Nog niet. Ik loop nu door de IJstiklal, normaal de drukste winkelstraat van het land. Maar nu vrijwel helemaal uitgestorven op heel veel agenten van de oproepolitie na. En een paar durfallen, maar het is hier in het afgelopen uur iets afgekoeld, terwijl het de hele avond er nogal op is gegaan hier in de winkelstraat. Je hangt je wijk eigenlijk rondom Taksim... En toen kwam er een flinke hoosbui en toen hebben de meeste demonstranten toch voor gezien gehouden. Ja, en ik begreep dat je even afgesloten was van je huis doordat het midden op het slagveld ligt. <lacht> dat ben ik nog niet geweest. Uh, die ligt inderdaad precies tussen Taksim en Beshitash, de twee wijken in waar de afgelopen week het hart is geknopt. De Beshitash uh, is de, de lucht nog steeds vol met traagas, hoor ik. Uh, Taksim is het nu uh, nu wat kalmer. Wij kwamen net van uh, die grote rally van premier Erdogan uh, vandaan. Maar uh, ja, de, de, de schattingen zijn 100.000. Het was echt massaal, massaal. Zoveel mensen waren er op de been. Ja. En... Um, en we proberen nu thuis te komen nog. Ja, en was dat voor hem, voor Erdogan, dus niet een, een zeer geslaagd evenement met zo'n opkomst? Ja, natuurlijk. Uh, het verbaast mij van de andere kant ook niet... ...omdat die één, de, de populairste premier is in het land sinds de tijd van Atatürk... Uh, ...twee, uh, de AK-partij in alle wijken, in alle straten, in alle dorpen van het land... ...verschrikkelijk goed georganiseerd is. En dus ook makkelijk zo'n grote menigte op de bing kan krijgen. Ik zag bussen uit het hele land, uit, uit steden hier ver vandaan... ...waarin mensen naar die bijeenkomst gebracht zijn. Maar van de andere kant... ...denk ik niet dat het echt gaat over uh, hoeveel mensen hij op de been kan krijgen... ...of dat hij bevestigd wil hebben dat hij nog heel veel macht heeft. Dat zit wel goed. Maar wat er in het afgelopen weekend met name is gebeurd... ...wat ik hier heel erg om me heen hoor... ...is dat hij eigenlijk de kans heeft door zijn vingers heeft laten glippen... ...om hier in een dialoog uit te komen. Daar leek het de afgelopen week wel op... ...toen hij de, de initiatiefnemers van het protest bij hem aan tafel uitnodigde... ...toen hij met de belofte van een referendum kwam... Dat nou, vervolgens is er op zaterdagnacht hier heel erg hard ingegrepen. En dat heeft zoveel mensen hier boos gemaakt. Er zijn hier echt duizenden en duizenden demonstranten vandaag naar het Taksim gekomen. Daar kunnen ze niet opkomen, maar het is één grote knokpartij geweest. En ik zie niet hoe dat in de komende week gaat stoppen. Oké, okay, uh, nu naar Joost Lagendijk, oud-Europarlementariër voor Groen GroenLinks. Thans, columnist in Turkije, woont in Istanbul. Goedenavond. Goedenavond. Afgelopen week sloeg Erdogan eerst een verzoenende toon aan en nog geen dag later sloeg hij erop los. Hoe moeten we dat zien? Ja, ik denk dat er uh, in dat wispelturige gedrag uh, een aantal dingen meespelen. Ik denk dat hij uh, eerlijk gezegd de slachtoffer is van het feit dat hij al uh, tien jaar of langer aan de macht is. Uh, je ziet bij hem een aantalzelfde reflexen als bij Margaret Thatcher, Helmut Kool. Uh, allemaal buitengewoon succesvol, maar dan op een gegeven moment omringd met ja adviseurs. En dan raak je gewoon het zicht op de werkelijkheid een beetje kwijt. Hè. Volgens mij is dat met Erdogan ook aan de hand. Hij weet volgens mij niet echt wat er nou, nou op straat gebeurt, welke mensen daar nou zijn en waar ze nou, zo, waar ze nou zo kwaad over zijn. En dus doet hij af en toe uh, waar hij goed in is, namelijk met uh, de, de beuk erin gooien, uh, verbaal en, en ook soms door het inzet van de politie. Uh, en soms doet hij dan weer een toegeving. Um, dus Er zit eigenlijk geen lijn in um, en dat is natuurlijk uh, buitengewoon onvoorspelbaar, ook voor de meeste Turken. Ja, maar het leek ons buitenstaanders de afgelopen jaren uh, goed te gaan met Turkije. Meer welvaart, economische groei. Is dat land dan toch fragieler dan je zo op het eerste oog zou denken? Ja, dat, dat, dat, die economische groei die klopt. Uh, ik bedoel, het, het, het, Turkije nu is in een veel betere vorm dan tien jaar geleden. Die protesten gaan ook eigenlijk niet, dat is ook een groot verschil bijvoorbeeld met de Arabische Lente. Die gaan niet over de prijs van het brood of de economische malaise van het grote van de bevolking. De mensen die nu de straat op gaan zijn helemaal de mensen niet die het slecht hebben in Turkije. Maar dat zijn mensen die vinden dat die stijl van Erdogan daar zijn ze totaal mee klaar. En dat voelt hij gewoon niet aan. Um, hij, hij reageert, en dat zie je, tijdens zo'n speech ook vandaag, zo'n lange speech. Hij reageert eigenlijk nog een beetje alsof hij de leider van de oppositie is. Um, hij is natuurlijk groot geworden in zijn strijd tegen de oude elite. Nou, dat is hem goed afgegaan. Maar hij ziet alles nog steeds in die termen. Ja. En nu heeft hij het idee dat die oude elite hem zijn succes probeert af te pakken. Ja, maar Bram van Meulen, dat, dat referendum, dat komt er ongetwijfeld. Denk je niet dat hij ja. dat op zijn sloffen gaat winnen? Nou, het is nog niet, niet helemaal zeker. Maar hij heeft gezegd dat hij zich in eerste instantie bij een rechterlijke uitspraak neerlegt... die uh, ja, de, de, de aannemers hier heeft verboden om door te gaan met de sloop van het park. Daar gaan ze in tegen beroep. En als in dat beroep de, de regering alsnog wint... dan zegt hij, gaan we het plan voor Taksim alsnog ja. voorleggen aan de bevolking. Dan weten we natuurlijk nog niet welk plan dat nou precies gaat zijn. Dus hij heeft nog een kans om water bij de wijn te doen... maar de route die hij dit weekend heeft gekozen wijst daar niet op. Ja, Joost Lagendijk, zou je hem kunnen zien als het momenteel als een slachtoffer van zijn eigen succes? Ik denk dat het voor een deel het geval is. Ik denk dat wat je nu ziet, hè, de mensen die in ieder geval hiermee begonnen zijn... het protest is nu veel breder geworden. Maar die nieuwe generatie, bedoel, toen ik in het park kwam... moest ik echt denken aan een soort potfestival in, in de jaren zeventig in Nederland. Een jonge generatie, helemaal niet zo partijpolitiek... maar wel een generatie die, die zijn eigen vrijheden wil bevechten. En, en geen zin heeft in zo'n premier die maar van bovenaf met allerlei commando's komt. Dat die generatie is opgegroeid onder de AKP in een economie die het goed deed. Die hebben, nogmaals, we hebben het economisch goed, maar die willen hun vrijheid. En ik denk dat wat nu gebeurt heeft alleen maar kunnen gebeuren omdat hij zo succesvol de economie op het spoor heeft gekregen, de democratie is toegenomen ja. en nu zijn er andere demonstranten. Ja, hoe zie jij dat, Bram? Ja, ik denk het ook. Het, uh, het protest is uh, heel bijzonder, moet ik zeggen. Uh, uh, er is heel veel humor in de leuzen op de muur. Uh, een beroemde uitspraak van Erdogan de bijvoorbeeld uh, dat iedereen maar drie kinderen beter kon nemen voor een grote en sterk partij. En op de tenten zie je allemaal, zag je allemaal, toen ze er nog stonden, uh, blaadjes hangen van weet u zeker premier dat u drie kinderen wil zoals wij. Dus er is ook heel veel gelachen. Ik had ook een beetje... Uh, het gevoel, niet dat ik toen al geboren was, maar een soort woedstokachtige sfeer. Heel veel muziek. Provo, en inderdaad. Ja. Af en toe proberen politieke partijen zich ervoor aan te sluiten. De Koerdische BDP, ik, we zien veel communisten. Maar het is een heel nieuw Turkije wat ik hier gezien heb op het plein. Van Koerden en nationalisten naast elkaar, voetbalhooligans en homo's. Het is een Turkije wat ik nog nooit gezien heb. Oké, okay, Joost Lagendijk en Bram Vermeulen, uh, bedankt. Benieuwd hoe het afloopt. En dan nu. Oog zoekt ooggetuigen. Nos, met het oog op morgen, is op zoek naar mensen... die ooit ooggetuigen waren van een grote of kleine nieuwsgebeurtenis... en die kunnen vertellen hoe dat hun verdere leven beïnvloedde. Wilt u daarover voor de radio vertellen? Graag. Mail dan naar oog.nos.nl. Vermeld om welke gebeurtenis het gaat, welke gevolgen die voor u had... en uw naam en telefoonnummer, oog.nos.nl. Ik en Dat uh, met het lied Panama Isu Kanaal. Uh, Willem Bos, goedenavond. goedenavond. heb Meegeluisterd. Wat, wat is de bestrekking van dit lied? Dat Panama zo mooi is en het kanaal ook. Ja, <laughs> ja. dat is uh, heel kort En dan zingt hij steeds opnieuw. Ja, eigenlijk ja. wel. Uh, de kwestie waarvoor we u hier hebben uitgenodigd is het Panama Kanaal. Dat is al een eeuw lang uh, de kortste verbinding tussen de Atlantische en de Stille Oceaan. En het buurland Nicaragua ziet dat al lang met leden ogen aan en heeft haar zinnen gezet op een eigen kanaal. En dat lijkt er nu te gaan komen. Uh, en u bent journalist bij grenzeloos.org, woonde jarenlang in Nicaragua. Daarom eerst de vraag, was dat land echt altijd jaloers op dat Panama-kanaal? Ja, ik denk het wel. Het was eigenlijk altijd een, uh, een mogelijke concurrent uh, voor het Panama-kanaal. Ja. En daarom heeft Nicaragua allang naar een eigen kanaal gestreefd of heeft ook andere mogelijkheden onderzocht om de twee oceanen te verbinden? Ja, er is al de, de eerste studie naar kanaal door Nicaragua, is al, ik heb het even opgezocht, uit 1567. 1567? 1567, ja. Oh. Dus in dezelfde tijd dat er gekeken werd naar de mogelijkheden voor een kanaal in Panama, werd dat in Nicaragua uh, uh, bekeken. Uh, de afstand in Nicaragua is groter, maar het heeft veel minder relief... waardoor het dus ook weer voordelen heeft. Ja, want in Panama gaat het door zo'n hele smalle, rotsachtige kloof. Ja, hè? ja. ja. en in Nicaragua is uh, uh, ja, dus het een brede stuk wat overbrugd ja. moet worden... maar dat... is het uh, ja. veel vlakker. Maar dat roept de vraag uit. Waarom is dan uiteindelijk ooit gekozen voor een kanaal door Panama... en niet door Nicaragua? Ja, daar valt veel over te zeggen, maar dat heeft vooral politieke oorzaken. Kijk, het, het, het land Panama bestond niet uh, in die tijd... En eigenlijk is dat ontstaan uh, onder invloed van de Amerikanen... om daar een kanaal onder Amerikaanse controle te kunnen leggen. Er is een afscheidingsbeweging gesteund van militairen uit, uh, uit Colombia... die wat geleid heeft tot het ontstaan van een aparte staat uh, Panama... onder voogdijschap van de Verenigde Staten. En vervolgens heeft de Verenigde Staten besloten... om daar dan ook dat kanaal aan te leggen ja. onder hun controle... Maar de Amerikanen zijn ook eerst al bezig geweest... met een verbinding door Nicaragua? Ja, daar zijn ook al daar zijn plannen voor, uh, voor geweest. Er is zelfs in uh, 1915 door Nicaragua een concessie uitgegeven... Uh, waar de Verenigde Staten toen uh, 3 miljoen dollar voor betaald hebben... Uh, waar ze nooit iets mee gedaan hebben. Wat in ieder geval voorkwam dat een andere mogendheid... door Nicaragua een kanaal aan zou leggen. Uh, omdat ze ja, natuurlijk hun, hun ja. alleenheerschappij over... Uh, ja. over het Panamakanaal kanaal wilde behouden. Dat is al honderd jaar geleden. En, ja. Uh, ja. en daarvoor schijnt er al een soort verbinding... door Nicaragua geweest te zijn. Hè? Met, met, met ja, ja, ja, halverwege de negentiende eeuw... Uh, was eigenlijk na het ontdekken van de, de goudvelden in Californië... was de ja. grote behoefte om van de Amerikaanse oostkust... naar de westkust te trekken. Over land was dat heel moeizaam. En toen was de uh, meneer Cornelius Vanderbilt. Ja. een afstammeling van een boer uit De beeld, Ongetwijfeld, uh, ja. Die uh, een uh, scheepvaart van de Verenigde Staten... naar de, de kust van Nicaragua organiseerde. En daar kon je dan overstappen op een boot... die over een rivier ging, over het meer van uh, Nicaragua. En dan moest er nog zo'n 70 kilometer per rijtuig overbrugd worden... en dan kon je daar overstappen op een, een andere stoomboot... Ja. die naar Californië voer. En een groot gedeelte van de goudzoekers naar Californië... die hebben die route gevolgd... om van de Amerikaanse oostkust naar de westkust te trekken. Ja, maar uiteindelijk is in 1914 dat Panama-kanaal geopend. Ja. Ik heb aan de telefoon ook Maarten van de Bossen... van adviesbureau Ecoris. U maakte een voorstudie... ...naar de haalbaarheid van dit kanaal uh, door Nicaragua. Goedenavond. Ja, goedenavond. Kan, kan zo'n nieuw kanaal een echte concurrent worden van het Panama-kanaal? Um, een echte concurrent? Ja, het zal voor een deel een, een concurrent zijn. Het zal, het zal voor een deel ook een, een, een heel andere markt gaan bedienen. Um, uh, het het, het Panama-kanaal uh, heeft, uh, heeft uiteindelijk geleid tot schepen die uh, Panamax heten. heden. En dat, en dat komt eigenlijk omdat het uh, kanaal in zijn dimensies uh, begrensd is. Um, en uh, de, het, het kanaal wordt nu uh, verbreed en verdiept. Hè. Uh, het nieuwe Panama-kanaal, maar ook dat zal nog steeds dimensies hebben... Die, uh, die, niet zo, uh, die, die niet eigenlijk onvoldoende zijn voor, uh, ja. voor de grootste schepen die nu in de vaart komen. Hoe komt dat dan? Waarom maken ze het niet nog breder dat die schepen erdoor kunnen? Nou... Uh, om het heel simpel te zeggen, als je de schepen nog groter zou maken... zou je nog grotere sluizen hebben. En met nog grotere sluizen loopt langzaam dat meer... Uh, waar, uh, waar het Panama-kanaal ook gebruik van maakt, loopt dan langzaam leeg. Ja, en de voordelen van een nieuw kanaal door Nicaragua zijn dat daar meer ruimte is. Nou, één, er is meer ruimte. Twee, ook uh, de, de verzorging en de toevoer van water die, uh, die is ook anders. Er, er komt meer, uh, meer water in het meer van die draagwaar. En Dat betekent ook dat je uh, uh, grotere sluizen kan bouwen en daardoor ook uh, grotere schepen er doorheen kan laten varen. Ja, hoe breed wordt dat nieuwe kanaal? Ja, dat, uh, we hebben net twee varianten gekeken. Uh, en uh, uiteindelijk zouden de sluizen die zou, uh, tot, uh, tot 70 meter breed kunnen worden. Dus dat betekent dat uh, ja, de, hele, de allergrootste containerschepen van tegenwoordig, met bijna 20.000 uh, 20-voet-containers erop, de dat, dat type schepen nog steeds door, uh, door, door dit uh, nieuwe kanaal zouden kunnen varen. Oké, okay, wanneer moet het klaar zijn? Haha, <hijen> dat. Uh, dat, dat... Dat, daar wordt nog wel over nagedacht. Oh, okay. Maar uh, onze inschatting is uh, dat het zeker 10, 15 jaar duurt voordat dat kanaal er ligt. Nou ja, dat is nog sneller dan de Noord-Zuidlijn. Uh, <laughs> Willem, ja, maar... Willem Bos, er is inmiddels in Nicaragua kritiek op de president, Ortega... omdat hij de bouw van het kanaal heeft gegund aan Chinezen. Ligt dat daar niet lekker? Uh, dat is een van de kritiekpunten misschien. Uh, maar in ieder geval zou zo'n kanaal... Uh, door een buitenlands consortium gefinancierd moeten worden. Want de kosten daarvan is 25 keer de nationale begroting. Dus ja, Nicaragua ik... kan dat geld niet opkoesten. Nee. Dus een van de kritiekpunten is dat het een uitlevering is aan, aan, aan buitenlanders. Ja. Maar vindt maar... u het overigens een goed idee? Kan uh, Zo'n kanaal, kan het Nicaragua een nieuwe economische impuls geven? Nee, ik denk dat het desastreus is voor, voor Nicaragua. Om twee redenen. Eerst op plaats uh, qua milieu. Ik bedoel, het moet een heel stuk door eigenlijk het, uh, het enige stuk ongerept tropisch oerwoud uh, oh ja? Er, ja aan de atlantische kust. er moeten aan beide kanten moeten natuurlijk grote havenfaciliteiten in gebieden waar nu kreeft gevangen wordt, waar zeeschildpadden leven enzovoort. maar vooral de watertoevoer. het, het meer van Nicaragua waar, waar het dwars doorheen gaat, 80 kilometer, is het grootste zoetwatermeer in Latijns-Amerika. Uh, Nigeria is daarvoor zijn zoetwatervoorziening van afhankelijk. Uh, een deel van dat water moet gebruikt worden... om, om dat kanaal uh, ja, de sluizen te laten werken. Hè? Want er zit natuurlijk een hoogteverschil in. Dus met ieder schip wordt er door ook een heleboel water uh, gebruikt. Uh, je hebt kans op, op, op verzilting. En nou ja, het, uh, het kan zeer rampzalig uitvallen voor het land uh, qua ecologie... En maar in de tweede het niet, maar het geeft wel veel werkgelegenheid. Het geeft werkgelegenheid, maar het betekent natuurlijk ook dat het werkgelegenheid is die heel erg gekoppeld is aan, aan ja, buitenlandse investeerders. Ja. Het rendement uh, en een nog grotere afhankelijkheid van Nicaragua betekent van, uh, van één buitenland. Ja. Van de bossen hebben jullie ook naar die milieueffecten gekeken? Ja, ja we hebben we inderdaad ook naar gekeken. En? Uh, ja, nee, dat, dat dit is een van het zou een van de grootste infrastructurele projecten ter wereld worden, dus dat ja. heeft dat heeft ook milieueffecten. Dat ja. klopt. Of ze zo desastreus zijn als, als meneer Bossen schetst. Dat, dat hangt helemaal vanaf hoe je natuurlijk met het, wat het, hoe het, heet, het mitigeren van, van, van die effecten omgaat. Gewoon met het voorkomen, dan wel beperken ervan. Ja. En daar is wel veel mogelijk hoor. Dus dat is, uh, ik, ik zou voorhand niet zeggen dat het een desastreuze milieu-impact heeft. Dat heeft het vooral als je inderdaad uh, alleen maar naar dat kanaal kijkt. en niet naar de, de mogelijkheden die je hebt om die milieueffecten te beperken. Willem Bos, is er inmiddels al veel verzet tegen in Nicaragua? Ja, er is, er is behoorlijk veel verzet tegen. Vanuit milieubewegingen en vanuit alle mogelijke sociale bewegingen. Ook vanuit politieke partijen, oppositiepartijen... Uh, is er behoorlijk verzet. En denkt u dat het er gaat komen? Dat weet ik niet. Vind ik moeilijk te voorspellen. Gek, er is nu een wet aangenomen die uh, toestemming geeft voor het bouwen van een kanaal. Terwijl het hele tracé nog niet. Er zijn nog zes varianten. Uh, dus dat is wel erg, uh, een erg blanco check die nu gegeven is. Dank Willem Bos en dank Maarten van der Bossen. Tot zover het Nicaragua-kanaal. Gisteravond vertelden we u er al over. Paus Franciscus zegende vandaag op het Sint-Pietersplein meer dan duizend Harley-Davidson-motoren en hun bereiders. Saluto in numerosi partecipanti al raduno del motociclistico Harley-Davidson. Een van de gelukkigen was Ron Moons. Goedenavond. Goedenavond, ja. U bent nog altijd in Rome? Oh, ik ben nog altijd in Rome. Hoe ging het vanochtend? Uh, vroeg opstaan. We zijn om, om een uur of zes uh, opgestaan om uh, op tijd in Rome te kunnen zijn. Om de motor neer te kunnen zetten voor het Sint-Pietersplein. Uh, daar stonden uh, aan beide kanten de motoren dan geparkeerd, uh, met een hek ertussen. Daar konden de mensen nog achterblijven. En uh, hij ging met, uh, met de pausmobiel uh, de, de tussendoor. Oh. En zo heeft hij de, de, motor, de motoren gezegend. Uh... ja En u ook. Hij heeft u ook gezegend, toch? Ja, ja. ja. ja wij waren erbij. Ja. Ja. Wat, wat betekent dat voor u? Heeft u iets met de paus? Uh, nou, ik ben van ons wel katholiek. En uh, ik ben niet, er, uh, niet dat ik iedere week in de kerk zit, dus uh, zo erg... Uh, ben ik niet met het geloof bezig, maar normen en waarden vind ik wel belangrijk. Dus wat dat ja. uh, betreft wel. Ik, ik las ergens dat het gebed van de paus uh, overstemd werd door het gebrul van al die motoren. Nou, de, op, op het moment dat hij uh, keerde, hij was niet helemaal tot, tot achterin gegaan. Maar uh, in, uh, de, in, in de, bij de hek hadden ze eigenlijk een de cirkel gemaakt dat het uh, pausmobiel kon keren en dat hij terug kon naar de... Uh, sint Sint-Pieterskerk voor, uh, voor de diensten te gaan doen. Uh, werd hij bedankt door, uh, door de motoren Dat uh, ieder stad is een motor en, uh, en, en die liest, zeg maar, zijn motor draaien, gaf het gas. Zeg maar. Dus dat was eigenlijk wel een gedulder en een gedonder. Uh, ah, ja. en, uh, en een enthousiasme, zeg maar, voor uh, als bedankje voor de fout. En ah. uh, ja goed, het, uh, dat heeft even geduurd en dat, uh, dat, dat gaf al wat, uh, wat herrie. U, uw motor is nu. Uh... Gezegend. Zit u nu voortaan met een ander gevoel op uh, uw Harley? Nee, dat niet. Maar ik vond het wel een heel mooi moment. Oké. Okay. Ron Moons, bedankt. Ja, prima. Goeiedag. Nog drie maandjes slapen en dan komt het derde album van Giovanka En u hoorde van haar hier het nummer Everything. Over twee weken weer Tour de France. Maar wij gaan het hebben over een heel ander soort wielrennen. Mark de Bruin, welkom. Dank u. U schreef het boek Het laatste rondje om de kerk. Over kermiskoersen en volgens sommige insiders en renners... zouden die zwaarder zijn dan de Tour. Is dat niet wat te sterk uitgedrukt? Uh, renners Latijn? Ik heb zelf nooit de Tour gereden en ook niet een heel jaar kermuskoersen... maar nu ik een aantal van die coureurs gesproken heb... kan ik me er wel een voorstelling bij maken. Uh, die, wedstrijd, die wedstrijden, het klinkt heel folkloristisch... het rondje om de kerk, ja. mensen eromheen met veel bieren toch een beetje de tweede garnituurrenners, denken wij... die daar hun dingetje doen. Ja. Maar het is strijd op het scherpst van de snede. En als je dat dag in dag uit moet doen... in, in de Tour de France heb je nog wel eens een rustdagje. En hoeven we ook niet alle renners iedere dag tot het gaatje te gaan. Als jij uh, iedere dag moet strijden... om misschien een premie van een paar tientjes te winnen... om. Uh, om je inkomen te genereren, ja. dan is het een, een bijzonder zware tak van sport... heb ik mij laten vertellen. Maar je zegt nu strijd op het scherpst van de snede... maar je beschrijft zelf in je boek dat het meestal uh, van tevoren geregeld was. Ik bedoel, de, de eerste plaatsen stonden al vast. N nou, daar moeten we wel een heel belangrijk onderscheid maken... tussen de Nederlandse variant op de kermiskoers, de, de, de criteriums... naar de Tour de France, Meer, uh, de Achterkamer... Achterkamer, Hoef, ja... Uh, Optisch gezien zijn dat dezelfde koersen. Hè? Een, een rondje om de kerk. Ja. Profielrenners die, uh, uh, ja, die, die, da die daar in bedreven zijn. Uh, in Nederland weet je één ding zeker. En dat is dat van tevoren die renners onderling al hebben bepaald wie er gaat winnen. En wat die koersen in Vlaanderen nou juist zo interessant maakt... is dat dat altijd de vraag is die boven de wedstrijd blijft oh. hangen. Er worden deals gemaakt, er zijn combiners, er zijn ja. regels die een hekel aan elkaar hebben... elkaar het licht in de ogen niet gunnen. De, uh, het is niet de ploegentactiek die we in de Tour de France zien. Het is veel complexer. En uh, waar er gerommeld kan worden, daar zullen ze het niet laten. En er worden uh, werden, gebeurt nu minder... Veel wedstrijden vervolgd, maar het was niet per definitie. Ik vond het gezien, juist zo knap dat die renners deden alsof ze om het scherpste van de snede streden, maar dat het eigenlijk van tevoren al geregeld was wie de ring winnen. Een kermiscoureur is, Z is topsporter ook een theaterman. ja, is topsporter en uh, artiest tegelijkertijd. Ja. Een wat, is het, wat is het eigenlijk, een kermiscours? Hoe zou je dat omschrijven? Nou, ik denk met het Rondje om de Kerk, uh, als je dat dat de, de, de, ja, het beeld dat de liefhebber daarbij heeft, dat klopt. En er is kermis bij. Er is kermis. Uh, een kermiskoers is in Vlaanderen uh, uh, veel meer dan een wielerwedstrijdje. Het is de belangrijkste dag van het jaar. Dan is er kermis in het dorp. Het is een mooi weer buiten. De mensen komen buiten. Mensen weten 30 jaar na dato nog... iets dat er gebeurde rondom ja, ja. de kermiskoers. En het was vooral vroeger ook de dag dat de grote helden... De grote helden, die, uh, die verschenen daar. Zeg, een Rick van Looij, uh, Briek Schotten, of Iedereen. Frank van uh, der Hoek later. Ja, en Mer Merckx ook. heeft heel veel ja, kermiskoers uh, ja. Ja. gereden. En hij had het over een criterium. Dat kennen we in Nederland. Wat is het verschil? W wanneer wordt iets een criterium? En wanneer is het nog een kermiskoers? Uh, een criterium is een korter rondje. Kermiskoers oh. is een iets langere omloop. Destijds ooit... Uh, Bedacht door café-eigenaren die rondjes uitzetten die precies zo lang waren... dat je als toeschouwer een uh, biertje kon halen... de renners voorbij kon zien komen en daarna weer naar de toog kon lopen. Halen. Die oh, rondjes ja. zijn wat langer, dus ze zijn tussen de 10 en 15 kilometer. Okay, ja. En doping was begrijp ik schering en inslag met pilletjes. Als het ergens is uitgevonden, dan is dat uh, waarschijnlijk gebeurd uh, in de kermoskoers... en misschien nog wel uh, voor de oorlog, maar in grotere mate daarna... En de kermiscourses is ook wat meer blijven steken in de hele primitieve vormen van doping. Waar het grote, moderne wielrennen zich ook in dat opzicht uh, wat ja, verder heeft uh, ontwikkeld. Ja, ontwikkeld, zeg maar, tussen aanhalingstekens. Nu aan de lijn uh, Koen de Koker. Goedenavond. Uh, goedenavond. Mag ik u oud kermiscoureur noemen? Um... Ik heb veel kermiscoursen moeten rijden, maar heb me nooit echt een kermiscoureur genoemd en gevoeld. Maar dat zeggen dus de meeste kermiscoureurs, denk ik. Ja, allemaal. U vindt ja, het we geen... zitten met het doel, hè? We zitten met het hogere doel, maar we zitten vast in een, uh, in een systeem waar we niet uit U vindt het niet bepaald een erenaam? Jeugdtrainer droom je van, een, of, of zelf voor je begint de koersen, droom je van een grote carrière. En dan denk je aan grote klassiekers en grote rondes en niet echt aan het kermiscourscircuit. Nee, nee. U heeft ook gezongen over de kermiskoers. We luisteren even. Ja. Ja, is dit een beetje ja. de sfeer van de kermiskoers, Koen de Koker? Ja, dat klopt. Hè. Dus uh, koers, en, koers en kermis samen, hè. Dus, uh, waar mensen bijeenkomen komen om, om te vieren. Hè. En dit ging speciaal over Puttenkapelle, begrijp ik? Ja, ik denk dat dat een van de extremen is. Ik bedoel, zo zouden ze allemaal moeten zijn. Dat is uh, een geweldige atmosfeer uh, rond, rond die kerktoren daar. Ja, wat is het eigenlijk de algemene charme van een kermiskoers? Um, och ja, de charme van een kermiskoers. Laat ons zeggen dat het vroeger veel meer was dan nu. Zelfs um, van voor mijn tijd um, leefde dat toch nog veel meer. Nu, nu wordt toch, allee, de kermiskoer is toch wel een beetje in waarde gezakt. De laatste jaren, de laatste tien jaren. Um, er zijn ook veel koersen weggevallen um, door de economische tijden. Minder sponsors wordt het ook moeilijker om zo minder... Uh, moet ik zeggen, uh, kleinere wedstrijden te gaan organiseren. De sponsors die dan wel meedoen, die willen de grotere publiciteit... en de kleinere vallen een beetje weg. Ja, ja dankjewel. Uh, Mark de Bruin. Ja. <laughs> Mark, Mark de Bruin, hoe, hoe, wanneer is het eigenlijk... want we hebben het nu over op zijn retour, uh, het verschijnsel, kermiskoersen. Wanneer is het ooit begonnen? Het is een van de, de, de meest primitieve, dus ook oudste vormen... van het wielrennen op de weg, zoals wij het nu kennen. Dat is echt uh, eind 1800 geweest. Ja, ja. De kermiskoers uh, was eerst de wilde koers. De, de naam kermiskoers komt pas ergens in de jaren 20 van de vorige eeuw uh, voor. Daarvoor waren het straatwedstrijden oorspronkelijk georganiseerd... door café eigenaren die twee lege biertonnen neerzetten. Het is eigenlijk heel spontaan en... en ja. Um, bijna van, als vanzelfsprekend ontstaan. Ook met de opmars van uh, het rijwiel. De eerste uh, ja. geplaveide wegen. Allemaal kasseienstraten waren dat. En dat, dat heeft heel lang nog ook een heel anarchistisch karakter gehouden. Pas, pas uh, rond de oorlog was het, het instituut kermiskoers ook gekoppeld aan de jaarlijkse braderie van de kermis. Ja. Maar dat, ik begrijp ook uit je boek dat het juist door de oorlog ook mede de wind in de zeilen heeft gekregen. Ja, omdat veel andere uh, de grote wedstrijden zoals we die nog altijd kennen... Uh, bijna allemaal wel meerdere edities moesten overslaan in de ja. oorlog. En uh, ja. zeker in een koersgek land als België de, de kermoskoersen uh, uh, gedoogd werden. In de Eerste Wereldoorlog hebben de Duitsers geprobeerd om alle koersen... dus ook het kleinere circuit stil te leggen. En daar zijn enorme uh, protesten door ontstaan. Ja. Dus dat is in de Tweede Wereldoorlog uh, is, is dat gedoogd. Ja, ik begrijp ook dat je van de Duitsers geen wedstrijden mocht houden op doorgaande wegen. Want daar moesten de troepen over. Ja. En dan kon je dus wel alleen nog rond de kerk rijden. Ja, maar de Duitsers hadden ook in de gaten dat er uh, voor, voor wat de Vlamingen betreft... wel een vrij makkelijke manier was om de bevolking enigszins uh, tevreden te stemmen. Namelijk ze uh, de koers geven. Ja. Je gaat in je boek op zoek naar de laatste kermiscoureur. Wa waarom is het uh, op zo'n retour eind afstervende? Je zou zeggen dat een instituut. Want ik, ik vind de kermiscoursen, nu ik er me wat meer in verdiept heb, verdiept heb is, is, is een, verdient een volwaardige plek in de wielergeschiedenis. Je zou zeggen als de oorlog, twee wereldoorlogen hebben overleefd, dan zullen ze deze barre tijden ook wel uh, doorstaan. Maar je denkt het van niet, want je zoekt net een laatste ze ze de laatste kermiskoer. Wat zijn is de oorzaak in... van het op, op zo'n retour raken? Ja, ze zijn ingehaald door de moderne tijd, door het moderne wielrennen. De UCI en ja. de, onze eigen Verbrugge, die daar ooit uh, vanaf wilde. Die, die vond dat dat anarchistische karakter uit zijn maar sport nee. moest verdwijnen. Nog even Koen de Koker, waarom denkt u dat zo de kermiskoersen aan het verdwijnen zijn? Ja, alles moet rapper en groter en, en uh, het past niet meer in het straatbeeld. Hè. Alles stilleggen en stedenlam leggen voor, voor een fiets die voorbij moet rijden in deze stressige wereld is heel moeilijk geworden. Uh, en het is wel spijtig, want ergens is het een tussenstap naar een grotere carrière en is het een opvangnet voor als het even wat misgaat om dan toch kunnen op niveau te blijven en eventueel terug door te stoten naar een hoger niveau. Dus als dat wegvalt, is, er natuurlijk, is de afstand van het amateurwielrennen naar het profwielrennen te groot. Dat is eigenlijk een, een ideale springplank, ja. die, die toch wel nodig blijft. Maar Mark de Bruin, jij schrijft het ook ergens toe aan de teleurgang van de gemeenschapszin in Vlaanderen. Ja, het, het, het grappige is, ik, ik moet nu zelfs in... Vlaanderen uitleggen wat een kermiskoers is. Ja. Uh, ik voel me bijna een ontwikkelingswerker. Want uh, ja, ga een Nederlander eens uitleggen wat Koningindag nou, die, wat is. Wat heeft die gemeenschapszin ermee te maken? Ik denk dat een uh, cultuur die zijn eigen geschiedenis verkwanselt... Of, of min of meer een zachte dood laat sterven... Het heeft ook vooral te maken met het uitsterven van de café-cultuur... die in Vlaanderen veel sterker is dan ja, dat hier ooit geweest en, is. En begrijp ik, met het uitsterven van al die vrijwilligers en zijngevers... die je ervoor nodig hebt. Ze sterven letterlijk uit, tot en met de coureurs aan toe. Want er is er eigenlijk geen eentje meer die nog kan leven van dat kleine circuit. Ze worden gedwongen om rare wedstrijden te gaan rijden in, in Azië... of, of amateurwielrenner uh, te worden. En ik vind het eigenlijk... Wel, spijtig. Ja, los los van het feit dat de kermiskoers het ook voor een deel aan zichzelf te wijten heeft. En dat de wielrenners het voor een deel aan zichzelf te wijten ja. hebben. Maar als je je eigen verleden niet ja. koestert, dan ja. verdwijnen dingen. Vandaar de titel Het laatste rondje om de kerk. Nu in de winkel. Mark de Bruin en Koen de Koker. Dank. 5 voor 12. President Poetin van Rusland is al van, van alles beschuldigd. Alleen van diefstal, dat nog niet. Maar ook dat, Leander Schuilakers, sportjournalist in Amerika voor Fox Sports. Goedenavond. Goedenavond. Ook dat is nu gebeurd. Waar wordt Poetin precies van beschuldigd? Ja, het eigenaar van de New England Patriots, een, een Amerikaans voetbalteam van de NFL, uh, zegt dat Poetin in 2005 van hem een kampioensring gestolen heeft. Kraft is bekend van uh, de smeerkaas Philadelphia, als je die kent. Nee, maar goed. Nou ja, hij, hij is smeerkaas, biljonair, zeg maar, miljardair. Oh. En zo'n ring, dat is een heel padsrichting van 25.000 dollar... wat de spelers en de coaches en de eigenaren krijgen... nadat een team in Amerika kampioen wordt. Ja. En hij zegt nou dat hij in, uh, in 2005 in Sint-Petersburg was... en daar Poetin heeft ontmoet... en zijn ring liet zien en Poetin deed hem om... En zei, uh, wat een mooi ding, hier zou ik iemand mee dood kunnen slaan, of iets dergelijks. En uh, stopte hem vervolgens in zijn zak en liep weg. Ja. En uh, Kraft, oorspronkelijk zei hij dat het een geschenk was... maar nu zegt hij dat hij onder druk van het witte huis van George Bush... Um, toen maar het heeft afgeschreven als een geschenk... terwijl hij toch eigenlijk echt die ring terug wil hebben. En nu komt hij eindelijk met dat verhaal uh, op de proppen. Ja, precies. Maar waar is die ring nou inmiddels, weet je dat? Die ring schijnt ergens in, uh, in het Kremlin in een of andere bibliotheek, uh, bibliotheek te liggen. Dus uh, <laughs> ik denk dat die voor, voor eeuwig en altijd weg is. Maar, maar je zou dus zeggen, de, in het Kremlin liggen, Poetin is er gloeiend bij? Ja, nou ja, dat is de, de, de kant van Robert Kraft. en woordvoerder van Poetin. Die beweert uh, stellig dat, uh, dat hij erbij was en dat Poetin toch echt uh, de ring als een cadeautje kreeg. Je moet maar zien natuurlijk of ze Poetin daarvoor aansprakelijk kunnen houden in uh, helemaal in Rusland. Maar het is, het is een erg gek verhaal. En, en vooral dan dat, uh, dat president Bush uh, erop aandrong dat het maar een cadeautje moest, uh, moest blijven. Ja, gek verhaal. Dat kun je wel zeggen. Dank Leander Scharlakens. Tot zover de diefstal door president Poetin. Dit was met het oog op morgen. Morgen president Eva Jinek. Zometeen de echte Jan Rap en zijn maat. En ik eindig met een gedicht van Miguel de Klerk. Op een keer. Soms bestaat het dat er s'nachts een waterdruppel... in de gootsteen te pletter slaat... en ons op slag verjaagt uit onze dromen. Koudbloedig worden wij daarvan. Een kat in een vitrinekast vol opgezette knaagdieren die weer tot leven komen. Gute Nacht, Freunde. Het wordt tijd voor mich te gaan. Was ik nog te zeggen hätte? Dauert eine Zigarette Und ein letztes Glas im Steen Oh, wat is dat lang geleden dat ik aan zee was?